De erendivisiewedstrijd FC Utrecht-ADO-Den Haag, die om half 1 begint, wordt zonder supporters van ADO gespeeld. Burgemeester Van Zanen van Utrecht heeft bepaald dat het uitvak wordt gesloten, komt door de rellen van gisteravond en afgelopen nacht. Tientallen hooligans vochten met elkaar in de Utrechtse wijk Ondiep. Volgens omwonenden ging het om hooligans van FC Utrecht, ADO en Feyenoord. Ook liepen supporters op de A12 en vochten ze bij een wegrestaurant. Ongeveer 30 mensen zijn opgepakt. Het weer is vrij zonnig, wel drijft er vooral in het westen hoge bewolking over. In Zeeland kan wat regen vallen. Want inwaarts kan het 18 tot 23 graden worden. Staat weinig wind, ook morgen veel zon, maar iets minder warm. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het nos Show. DFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 All day.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 Che pretendi è scusa in fondo scusa, tu che dai? Mi è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, ho versato un'aranciata, lei si è una risata.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 Dai dai e mali cosa massa trattenere a bada un super bullone un to come te e poi che avesti di speciale Humanity We did what we had to We